Gert Kluuk met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever is het aantal omgekomen Palestijnen in jaren niet zo hoog geweest. De VN-gezant voor het Midden-Oosten waarschuwt dat dit jaar voor Palestijnen... het dodelijkste jaar dreigt te worden sinds 2005. In het voorjaar kosten Palestijnse aanslagen aan 19 Israëliërs het leven. Israël reageerde toen met meer militaire invallen. Bij geweld op de westelijke Jordaanoever kwamen tot nu toe 125 Palestijnen om het leven.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We de, de tijd van de heer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 Zij ging gekleed in ribs, piqué, in ribs, piqué, in ribs, piqué, in één japon van ribs, piqué, van brons, groen, ribs, piqué. Toen zong ik weg in de draaikolk ter zinnen, werd onze reine verknochtheid besmet, want ik ging Elze te heftig beminnen, tijdens die nacht van het eerste boeklet.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 Al van jou omdat je steeds bevrijd had Al wat ik voel zelfs als ik het niet zeg In moeilijkheden ben je steeds bereid gehad Om mij te helpen op de goede weg Voorspelt de barometerstand stand of regen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 Eet hey, huh. Voor een tweede, dat is de mooi om waar te zijn. Het is al een hemel, maar hier beneden. Want iedere lente heeft maar één maand mee Moet je ontwaren, later jaren, dat je aan die dalige tijd Slechtste illusie mocht bewaren, voel je toch steeds in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 Elke dag te roeien. Als hij dan op dat schone schip, maar niet met as gaat knoeien, en de komde mag mee om te. Mom, that's epic, big dad. Ik dadelijk maar Want het is een plezier uit mijn leven van de allerhoogste graad. O oh, oh.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 Ik vind het eerste klaar.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 die wist het niet en vroeg het aan de buurman. Buurman, zo ging dat door van vroeg tot laat en nu zingt iedereen op straat. Waarom staat het zo zeker dat van van Isa Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag.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 dat orentje van Pisa. Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Broek het jam, broek het pip, vroeg het niks, het, liefst, vroeg het kreet, maar niemand die, die heeft U hoort de muziek van. Uh...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 Nee, hoedje af. Mijn mama gaf mij een hoedje en ze zei verliefd zijn hoedje. Hou in het leven een lach om je mond. Dus nam ik die waterharde en veroverd alle aarde maar een hoedje zit nooit op mijn kop. En hoed op, en hoed je op, en hoed op, en hoed op. Een goeie morgen naar hier, een goeie morgen naar daar. En hoed op, en hoed je op, en hoed je op, en hoed je op. Een goeie avond naar hier, een goeie avond naar daar. Zal ik de ene dag maar met mijn in de aan, want als je beleefd bent van ben je door het kantse lang. En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, tot ziens we bruien en neer. En dat dan worden met een keer. En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje op. Goeiedag me waarde heertjes, ik wat denk je van het weertje ziet er naar uit? Het regenen gaat, maar als het regent kan me niet schelen. Iets zal mij toch nooit vervelen. Ik heb altijd de zon in mijn hart. Een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af. Een, een goeiemorgen naar hier, een goeiemorgen naar daar. Een hoedje op, een hoedje af, een goeiemorgen naar daar. Een goeie avond naar hier, een goeie avond naar daar. Zo dus loop ik de hele.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 zo 50, Jerry B. met achter de achter rode gordijntje. En dan voor het 1957 Johnny Bron met alleen. En de volgende artiesten zijn Johnny en Jones. Amsterdamse jazzduo bestaande uit uh, Nol van Wessel en uh, Max Cannewasser. En van Wessel en Cannewasser werkten beide voor de Bijkorf. En in 1934 werden ze ontdekt toen ze tijdens een personeelsfeestje met het kwartet de Bijko Rhythm Stomper speelden. Twee jaar later gaven ze definitief een baan op en begonnen met optredens onder de naam Johnny en Jones. Hun grootste hit werd, uh, het, hun grootste hit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 en de doodletter, en de de doodletter, de la en de doodletter, de en de doodletter, van de lichter. de de de de en de en en de lu lu wat moet naartoe? Denk toch aan je leven mooi. Flit flit flit flit flit, maar hou je broertje erbij. Da da da da, ri ri da da de da da da, ri ri da de da da da da, da da da da, da da da da da da da da de de de de. Read do do do do do do do do do do do do do do do do do voor galg een rat geboren, Loen naar raad niet horen. En de politierechten, zei Loen, je wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, kwijt in een mooi pak pakje aan en de boeien sloten dichter. Om Lou de la je lichter. de de lichter. Loo de de de lichter.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 zo dikwijls een cent gegeven zo'n doodgewone kopere cent beheerst zo vaak het leven wanneer je voor een cent geboren bent dan je nooit een haakje, dan eet je geen specjes in een zieke tent, maar thuis is een bijs met een vraagje. voor een zin geboren bent, dan word je nooit en hekje. Geluk op de naart is niet eerlijk verdeeld. De een krijgt met niks doen Alles In de ander die zoekt zo'n leven lang voort In zit steeds In de dans. Wanneer je voor een cent Geboren bent Achterbord. geen spersjes in een zieke tent, maar een biertje met een praat. Als dat zo is, wordt dan geen zacheraar maar denk. Want als u voor een zet geboren bent.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 Waarom is zo'n eens dus aan de kant? Laatst was het ook weer vrij. Ik stapte uit mijn bed.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 En mijn vrouw is weer eens weg. Waar zit dat mens nou weer? Het hele huis ruikt zwaar naar de benzine. Even wachten mensen. Ja, met mij. O, ben de gea? Waar bent je? Bij de buurvrouw. Dat doet je anders toch ook nooit. Maar wat anders? Waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn taart met de pak en nacht een tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraan? Waarom is zo'n zusje nood is aan de kaart? Want elke keer mis ik me spullen. Omdat de geil hebben de buurvrouw staat te praten Waar is mijn een Waar is mijn jas? Waar is mijn een met een pak en mijn nakte Waar is mijn een sjaal? Waar is mijn een kraat? Waarom is zo'n zusje nood is aan de kaart? Ja, dat was muziek van Joop van der Maro. Met waar is mijn hoed, waar is mijn jas? En daarvoor Johnny, Jord en Johnny Jordaan, moet ik zeggen. Zo, denk ik denk dat ik mijn bril maar eens beter schoon moet maken. Johnny Jordaan, met uh, een opname in 1956.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 Maar de meisjes zijn is fijn voor de matrozen de kapitein. In doest of in de west, voor ons is het overal best. Als wij gaan passagieren, ja wel, kapitein. Ja kapitein. De meisjes blank of zwart, ontstellen wij het hart. Het is overal. Het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 Echt fijne zondag en tot ziens! Succes, het verkeer In de Jordaan moet de meeste fouten. Onze keer zal geen je klaar, overzij je klaar. Later, later, overzij je klaar, je klaar, overzij je klaar, overzij